2 uur. Het NOS-journaal. Na netwijl. De Britse premier Cameron zegt dat hij en zijn staf... volkomen integer hebben gehandeld in het afluisterschandaal. Cameron ligt in een debat in het Lagerhuis onder vuur... omdat zijn voormalige PR-medewerker Andy Coulson... de oud-hoofdredacteur was van de opgeheven tabloid News of the World. Coulson was mogelijk op de hoogte van de afluisterpraktijken. Cameron zegt dat hij een welgemeend excuus schuldig is als Coulson heeft gelogen... maar voegt eraan toe dat iedereen onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. Cameron zet de maatregelen op een rijtje om dergelijke schandalen in de toekomst te voorkomen. We now have a well led police investigation which would examine criminal behaviour by the media and corruption in the police. We have set up a wide ranging and independent judicial inquiry under Lord Justice te to establish what went wrong, why, and what we need to do to ensure it never happens again. De premier maakte de samenstelling bekend van de onafhankelijke commissie die de affaire gaat onderzoeken en ook kijkt naar de rol van de politie. De hele affaire trekt als een storm over het land. Het vertrouwen van het publiek in de media, de politie en de politici is door de affaire geschaad, zei Cameron. Minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken noemt de arrestatie van Goran Hadzic... een goede stap die Servië heeft gezet. De Servische president Tadic maakte vanochtend bekend... dat Hadzic in het noorden van Servië is gearresteerd... in hetzelfde gebied waar ook Radko Mladic in mei werd opgepakt. Hadzic is de laatste verdachte van oorlogsmisdaden... die nog werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. Volledige medewerking met het tribunaal is de belangrijkste voorwaarde... voor toetreding van Servië tot de EU... Minister Rosenthal wil erover nu nog niets zeggen. Hij wacht tot 12 oktober, wanneer de Europese Commissie... met een advies komt over een eventuele toetreding van Servië. De Belgische koning Albert is diep bezorgd... over de politieke impasse in zijn land. In een emotionele televisietoespraak luidt hij de noodklok. Net als een groot aantal Belgen ben ik diep bezorgd... om deze langste... Regeringsvorming sinds mensenheugenis. Het schept bij velen een gevoel van ongerustheid over de toekomst. De tv-toespraak is uitgezonden aan de vooravond van de nationale feestdag. De kabinetsformatie in België duurt al meer dan een jaar. De koning waarschuwt dat de impasse leidt tot ongerustheid en onbegrip bij de bevolking. En ook staat de rol van België in de Europese Unie op het spel, vindt de koning. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil een wereldwijd verbod op het gebruik van commerciële bloedtesten waarmee TBC kan worden opgespoord. Volgens de WHO zijn de testen een gevaar voor de gezondheid omdat ze vaak leiden tot een foute diagnose en een verkeerde behandeling. De organisatie constateert dat bij een onacceptabel groot aantal mensen geen TBC wordt geconstateerd terwijl ze de ziekte wel hebben. Het weer, vooral in het westen zon, verder hier en daar buien... mogelijk met onweer, het is tussen 19 en 22 graden. Morgen meer bewolking en een iets lagere temperatuur. En namorgen wisselvallig en hooguit 18 graden. AWB Verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... staat dus een knoop het Oude Rijn en Vianen... een file van 4 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 Dit is Jonathan Jeremiah. Yeah. Zijn debuutalbum A Solitary Man. A, a Solitary Man van Jonathan Jeremiah. So... Zijn we er klaar voor! Een komende dag. Rare dag, want het tempo ligt dik boven de 50. Ja, dat is heel lastig. ECP Terminé en peloton Groep 1. Het was op en af en op en uh, af. voor u, niet voor ons. Komt dat door, probeert het gewoon. Die afdaling was technisch. En dan zien we ook dat Al die het gewoon niet bij kan benen. Nee, finishfact is natuurlijk nog meer leuk. Gelukkig uh, hou ik wel van uh, van Dalen. Daar is die regenboogtrui weer. Maar hier toont hij toch wel karakter hoor, die rare Australië. <lacht> Het Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt, Aart Vierhouten, Tom van Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is woensdag 20 juli, de dag van de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. We hebben even de tijd gehad om bij te komen van gisteren, toen ineens toch nog de vlam in de pan sloeg. die Schlek was de verliezer van de dag. Cadel Evans en Alberto Contador pakten tijd op de grote concurrenten. Met nog steeds Thomas Vecler in het geel gaan de renners vandaag naar Italië, naar Pinerolo. En moeten ze over vijf bergen heen. De een wat zwaarder dan de ander. Ze zijn nu ongeveer anderhalf uur onderweg. En het gaat weer hard. En heb je mooi oranje nieuws, Gio? Ja, ik heb mooie oranje nieuws, want we hebben twee Rabo-renners in de kopgroep. Twee Nederlanders, Bauke Mollema en Maarten Cialinghi. We hebben ook nog Borut Bozic en Björn Leukemans van Vakant Leiden erbij. Een Sloveen en een Belg. En verder goede renners hoor, als Edvald, Boas van Hagen, Sandy Kazar en Sylvain Chavanel. Een kopgroep van 14 man, weggereden na 54 kilometer. Eerste uur tempo van het peloton, 51,3 kilometer per uur. Weer een razendsnelle start, maar nu zijn 14 man vijf minuten los. Op weg, met Radio Tour de France. Mercredi, 20 juillet. 17e étape, GAP Pinerolo. Heb gewoon die kikkertjes zien in die uh, videoclip. Roger Clover en guests. Love is all. Ja, veertien man zijn vijf minuten los. Het gaat heel hard, maar dit is Gio niet echt een etappe... waarin ze dat uh, tempo kunnen vasthouden. Nee, nee, nee, nee, nee. want uh, we krijgen nu nog uh, vier calls. Want uh, de eerste hebben we zojuist gehad. Dat was de Côte de Sainte-Marguerite op weg naar Briançon, Eigenlijk de grote weg van Gap naar Briançon. En dan maakt de weg toch even een stevige slinger. En dan uh, gaan we omhoog. En daar is de kopgroep inmiddels uh, bovengekomen... met Sylvain Chavanel als uh, de beste... En hij pakte twee punten voor het bergklassement. En Julien Elfaris van Cofidis die kwam er als tweede boven. En die pakte nog één schamelpuntje. puntje. Maar de mannen hier in deze groep 8 zullen zich niet zozeer om dat bolletjesklassement gaan bekommeren. We hebben een kopgroep dus van 14 man na 54 kilometer ontstaan. Eerder hadden we ook al een kopgroep. Maar die werd teruggepakt door het peloton. Omdat het peloton net als gisteren geen zin had om een groep te vroeg te laten rijden. Maar nu zijn de belangen blijkbaar goed gespreid. De meeste ploegen hebben de man voorin en daarom mag deze kopgroep wel weg. Ruben Perez van Euskaltel, Spanjaard Mollema en Charlinghi van Rabobank. Dimitri Fofonov, Astana. Dimitri Muraviev van Radio Shack, Allebei Kazakken trouwens. Twee mannen dus uit Kazachstan. André Amador uit Costa Rica van Movistar, Spaanse ploeg. Marce Paterski, dat is een Pool bij Liquigas. Edwald Borson Hagen gisteren natuurlijk in de tang genomen door de twee mannen van Garmin waarbij Thor de etappe won. Sylvain Chavans ...vaak in de ontslapping, Sandy Kazar zit erbij... ...ook een hele goede man natuurlijk op dit soort etappes... ...Julien L. Fares, Borut Bozic en Björn Leukemans van Vakant Soleil... ...een sprinter en een nou, klassieke renner... ...dat is toch wel opmerkelijk in een bergetappe... ...en tot slot Jonathan Hiver, dat is een Fransman van Sauer... ...die heeft in het verleden nog wel bij Skill Shimano gereden... ...die groep krijgt nu echt de ruimte... ...vijf minuten en twee seconden is het verschil... ...het peloton is weer even gaan plassen, ze doen het even rustig aan... ...en uh, ze bekijken het wel wat er allemaal gaat gaat gebeuren. Want straks krijgen we in Briançon zelf nog een klimmetje midden in de stad. Eh, ook weer derde categorie. En dan gaan we echt omhoog hoor. Dan gaan we naar de Col de Montgenèvre, genevre Dan gaan we de grens over richting Italië. Afdalen. Dan naar Sestrière. 2000 meter hoog een van de eerste categorie. En dan is het een hele lange geleidelijke afdaling naar die laatste klim. En dat is dan de Côte de Pramartino. En dat is een ding daar wordt veel over gepraat op dit moment. Omdat gisteren al Andy Schlek klaagde over die afdaling. Naar Gap nou vandaan... Kan die zijn borst helemaal nat maken? Want die afdaling naar Pinorolo is echt nog een gaatje erger. Het is een smal weggetje. Door Belgische collega's werd het al een veredeld bospad genoemd. Nou, het bospad is gelukkig wel geasfalteerd. Maar we hebben zojuist even beelden gezien van die afdaling. En dan zie je vooral een hele smalle, bochtige weg. Waar wel enorm tempo kan worden gemaakt. Met uh, hobbelig wegdekken. Af en toe de boomwortels die onder het asfalt. Het asfalt een beetje omhoog drukken. En waar het dus moeilijk is om de controle over de fiets te houden. En ik denk dat Anders Slek vandaag toch wel weer een probleem heeft. Verdere melding uit de koers. Paolo Tiralongo van Astana, die heeft de koers verlaten. Heeft officieel opgegeven. En we hebben een melding van buiten de koers. Een man die eerder wel in de wedstrijd zat. Alexander Kolopnev van Katusha. Er werd bekend dat hij op doping betrapt was. Hij had een vochtafdrijvend middel. Gebruik mogelijk maskeermiddel voor andere doping. Ook de beestaal is positief. En dat betekent dat hij definitief nu uh, ja, uit, uh, niet alleen uit koers is... maar ook uit het wielrennen weg is. Hij gaat dus een schorsing tegemoet zien. Alexander Kolopnef. Hij zal zeker stevig gestraft worden. De echte koers moet dus nog beginnen. Maar het is warm gelukkig in Pinerolo. Dat is één groot voordeel. Dat betekent dat de weg er redelijk droog bij ligt. Ook in die afdaling waarbij ze af en toe tussen de bomen door moeten rijden. Het zou nog wel eens kunnen zijn dat er af en toe eens een plekje nattigheid nog is van de voorgaande dagen. Maar in de algemene zin ligt de weg er nu prachtig bij. In ieder geval wat het droge betreft. Dus kan het peloton daar nog met veel vertrouwen naartoe gaan. We gaan ongetwijfeld een aanval krijgen straks van een van de mensrenners. Maar zover is het nog lang niet. Want de echte beklimmingen, ze moeten nog komen. radio tour de france been feeling i've been feeling i've been feeling like you miss me around i've been hurt i've been hurt i've been but there's no way out i've been but there's no way out i've been i've been i've been a real the day of no regret yeah. I'm a woman so much better. Jonathan Jeremiah is dat, met hard of stone. In Frankrijk uh, zijn Steven Dalebout en Michael Bogert. Ja jongens, gisteren gebeurde er ineens zoveel... dat er genoeg is om over na te praten, denk ik. Um, Zeker, ja. Hier gaat het heel veel over Andy Schleck die, uh, die gisteren niet mm -hmm. alleen uh, kostbare tijd verloor, maar ook vond dat zo'n finish van gisteren verboden zou moeten worden. Ja, hoe, is we... daar, hoe is daar bij jullie op gereageerd? Nou, laten we eerst inderdaad even naar Andy Slek gaan luisteren. Hij verloor dus meer dan een minuut en was ja, was kwaad na afloop. Kwaad stond hij voor de, de teambus, want hij vond inderdaad die afdaling naar Gap te gevaarlijk. Is echt really what people want to see? Uh, actually, a race decided in a downhill. Uh, I don't know. I don't think that that's what. The... I think the parcours is really bad chosen today. We don't want to see riders crashing of riders taking risks. Everybody have family at home and finish like this should not be allowed. Ja, is het nu echt de bedoeling? Vraagt Slek zich af uh, dat de toer bergaf wordt beslist. Iedereen heeft familie thuis zitten. Uh, zegt hij dus in het Engels. Uh, Michael, ben jij, ben jij het daarmee eens of is het een slechte verliezer? Nou, ik, ik ben het er in zoverre mee eens dat uh, mensen moeten het niet gevaarlijker maken. dan Of ja, onnodig gevaarlijk maken. Maar... Ja, die, deze afdaling was niet zo heel gevaarlijk. Ik, ik ben hem al drie keer in de Tour afgereden. Ja. En ik heb bij mij in mijn hoofd staat hij niet te boek als uh, iets uh, onoverkomelijks, zeg maar. Dus ik... Uh, en ik wil er ook wel even bij zeggen dat hij volgens mij... Uh, zover ik heb kunnen zien, gewoon bergop al gelost werd. Ja, precies. Toen, ja. toen door aanviel. Ja, ja. ja, en uh, er is geen... Hij, iemand zei, gevallen hij, zou, in de hij zei trouwens wel, want ik was inderdaad bergop ook niet heel erg goed. Nee, nee maar ik vind, uh, ja, ik vind deze discussie een beetje ver gaan. We rijden al... Uh, de Tour bestaat al meer dan 100 jaar en we, we rijden al 100 jaar afdalingen in en dan nu ineens zou het niet meer kunnen. Nee, ik geloof niet dat, dat, uh, dat iedereen die mening deelt. Nee, dus slechte verliezer. Ja. Ja, uh, Slekjes en Basso verliezen dus uh, tijd. Frank Slek wat minder. Hè. Ergens in een 20 seconden verliest hij. Uh, maar hoe groot is de klap? Die, die komt erdoor uiteindelijk uit door drie keer weg te springen. En uh, uiteindelijk met succes. Ja, hij, die, die klap was gigantisch denk ik. Of is gigantisch. Uh, ik denk dat ook Evans er wel een beetje bang van is geworden. Want die had het ook heel slecht. Maar ja, wat Contador doet is gewoon echt uh, moed tonen. Op een, op een onverwachts moment aanvallen. En die mannen gewoon echt reglementair uit het wiel rijden. De laatste keer dat hij ze eraf reed. Zaten ze gewoon niet in zijn wiel. En ze moesten gewoon passen. Ja. Dat, uh, dat getuig van uh, grootse vorm denk ik. Evans zei uh, zelf na afloop dat hij niet echt met aanvallen bezig was geweest gisteren. Totdat Contador probeerde weg te, ko weg te komen. Maar volgens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 met John Lelange, de ploegmanager, de ploegleider van een van de twee winnaars gisteren, Karel Evans. Die andere was dus Contador. Nog even terug naar, naar Andy Slek. Uh, wat hij zei dus, ja, je moet niet willen dat de Tour de France beslist wordt in een afdaling. Zegt hij daarmee ook een beetje dat een minuut wel heel erg veel is en dat het wat hem betreft al beslist is? Nou, het is nog niet beslist, want hij, kan ook, hij mag berg op aanvallen, dat is niet verboden. Dus uh, hij mag Contador eraf rijden, dat is ook niet verboden. En hij mag ook uh, aan het wiel blijven hangen berg af, dat is ook niet verboden. Dus ja, ik, ik denk niet dat de Tour beslist is. Ik denk wel dat Evans een goede stap heeft gezet. En als Evans, mocht Evans de Tour winnen, dan, uh, dan mag hij wel een bosje bloemen bij Contador langsturen. Want ik denk niet dat Evans, uh, al kan de het nog zo mooi uitleggen, maar Evans die was absoluut niet aan gaan vallen op die berg en uh, andere favorieten ook niet. En, dat hij viel hier zelf vorig jaar in die afdaling. Dus uh, dat was dezelfde afdaling volgens mij, dat hij zijn elleboog brak vorig jaar. Ja. Nou, goed. Ik weet, nee, ik weet het niet, niet. zo? Ik, uh, ik zou het begon dan niet weten. Dat moet we even vanaf ja, weten. Ik ja, ja. dacht het wel. Maar, uh, maar hij was daar, hij zei hij in ieder geval achteraf ook mee bezig met die afdaling. Dus, ja, ja. Nou, hij reed hem heel goed, dat moet ik wel zeggen. Dus uh, ja. Ja. als hij daar verleden gevallen is, dan is hij toch over zijn ja. angst heen gestapt. Gaan, Gaan we nog even opzoeken. <laughs> zeg, ja, en uh, los van dit, dit, uh, dit allemaal. Uh, we hadden natuurlijk nog die wedstrijd gewoon vooraan. Huushoff, die Noren voorin, ja. uh, Bo Bo Bozenhaken, die nu ook weer in de aanval zit. Schitterend. En Hesjedaal, die ook nog Noors bloed schijnt te hebben, wist ik niet, maar dat hoorde ik Noren? Ja, nou ja, dat weer dat speelde al natuurlijk in de kaart. En die afdaling ook. En Haak en, Hagen en, en Hushoff, die hebben allebei een ski verleden. Dus die dalen natuurlijk. Uh, de, voor hun is dat zo'n afdaling is een peulenschilletje, die lachen daarmee. Maar Huushoft uh, ja, die weet gewoon dat die Kevin is in de sprint niet kan kloppen. Uh, is de enige sprinter die op een andere manier is gaan koersen. En daarmee wint hij wel. Uh, Kijk, er is één massasprint gewonnen door, uh, door Farrar. En de rest wordt gewonnen door. Uh, uh, of, uh, haken hebt er een gewonnen die een beetje bergop liep. En de rest wordt gewonnen door Cavneys. Dus er zijn maar heel weinig kansen voor de sprinters. Dus Huushoff weet dat. En die, die heeft gewoon heel zijn tactiek omgegooid. En die gaat gewoon aanvallen. En ja, hij doet dat echt op uh, hele mooie wijze. Zeg maar. hoe, hoe dan ook, hij vindt in deze, deze ja. tour een dikke pluim. Absoluut, ja. Uh, Wereldkampioenwaardig, ja. ja. Gisteren die hectische beginfase, uiteindelijk geen, geen Rabo-renners erbij, geen Nederlanders erbij. Um, in de uitslag was trouwens Baredo gisteren de beste Rabo-renner op de 74ste plek. Daar schrok iedereen toch een beetje van, maar ze hebben het nu vandaag al rechtgezet. Deze, deze kopgroep, kun je daar wat over zeggen? Is dat uh, een kopgroep met kans? Oh, die kopgroep uh, heeft, heeft nu vijf, vijf minuten, minuten, dus ja. die gaan wel kans hebben. Ja, die haken zitten er weer bij, dus die zal wel wat goed willen maken. Die rijdt hard. Ja. Mollema erbij. Ja, ik, uh, ik hoop dat het droog blijft. Want zijn dalcapaciteit in de regen heb ik gezien in Lombardije. Verleden jaar die, uh, daar ben ik ook niet vrolijk van. Nee. Dus ik denk dat, uh, dat die het daar niet van moet hebben. Maar misschien moet hij gewoon aanvallen bergop. Ik hoop dat hij sterk genoeg is. Maar er zitten wel aardig wat goede renners bij. Maar de kopgroep heeft zeker kans van slagen. En ik hoop dat een, uh, ja, een Rabo-renner het en dan vooral uh, Bouken tot een goed einde kan brengen. Nou, kijk eens omhoog. Ja, dat ja, toch achter ons hier. twee wolkjes daar in de verte. Ja, het kan ja. rap veranderen in de Alpen. Zo is het. Michael, dank Mag ik nog heel even ja, iets vragen? Tuurlijk. Ja, is Michael heen. er ook nog? Ik ben nu hard weggerend. Ja, ik ben er nog. Nee, want ik moest gisteren... Ik keek naar de televisie en ik zag kanselaren En dan moest ik vreselijk om lachen. Want die uh, had gezegd... Nou, ik, ik heb zo'n slecht hotel. We hebben zo'n slecht Ach. hotel. Ik, ik slaap in de bus. Is het, kan het zo erg zijn, uh, Michael, onderweg, die hotels? Ja, ja, ja. En zeker bij, uh, bij GAP in de buurt. Ik weet wel eens dat, uh, dat Quickstep in 2006... Toen hadden we Rustdag ook daarna... En toen kreeg ik uh, telefoon van Steven de Jong, en die zei, uh, wij liggen echt boeken, je wil het niet geloven, maar wij liggen gewoon echt in een omgebouwde varkensstal. <laughs> en okay. het, is echt, uh, het, het gebeurt echt ja, soms, soms heb je gewoon. Uh, normaal zijn de hotels wel redelijk, het is schoon, goed. Maar uh, soms heb je wel eens een hotel dat je denkt, nou ja, dit, uh, dit kan gewoon niet. Ze maken een grapje dadelijk uh, Stad Fransje bouwen met de bananensplit om. <laughs> ja, nou ja, kanselare dacht, weet je, uh, het zal wel. Ik uh, vind de bus schoon, daar ga ik ja. liggen. Ja. Lekker uitrusten. Dank ja. jullie wel. Hoi. Hij rijdt man een ander eentje voor je. Je gaat op de dame staan. Het zweet uit in je ogen. Je moet dan zal een tandje dieper gaan. Mensen spijten, hij schoot water. Mensen schreeuwen, vrouwenkul. Het is je winnaar of verliezen. Dus je verstand zet je op nul Je hoort alleen nog in je hoofd Gemaakt voor Radio Tour twee jaar geleden. Erop en erover van het goede doel. Nou, zo makkelijk is dat niet. Erop en erover, Gio. Nee, dat zouden ze graag willen. Maar uh, ja, je ziet het vaak, hè, proberen. Maar dan lukt het toch niet. En dan kom je niet eens weg bij, een, uh, ja, bij de mannen die kleven. We kijken trouwens nu op dit moment naar de kopgroep. Die rijden door de straten van Briançon En daar staat het letterlijk zwart van de mensen. Het is een prachtige zomerdag, ook in Briançon. Aan de andere kant van de grens dus, in Frankrijk nog. En ze zijn inmiddels begonnen aan het klimmetje van de derde categorie... die we daar gaan krijgen. La Chaussée heet die klim daar. En daar zie ik Sylvain Chavanel, die toch uh, moet staan... Op te pedalen om het tempo een beetje bij te houden. Chalingi die daar ook een beetje in het midden van de groep rijdt. en Bouke Mollema die dan wat meer verder naar voren rijdt samen met Björn Leukemans onder andere. Het is inderdaad heel erg druk daar in Brioncon. en dan gaan ze straks ook beginnen aan die echte col, de col van de tweede categorie, de col de Montgenèvre. Dit is een klimmetje van de derde categorie. Stel dus niet al te veel voor, maar we zijn hier ooit eens een keer met een tour etappe aangekomen op dit klimmetje. Toen lag de finish bovenop, dus midden in de oude stad. Kopgroep van 14 man. Die twee Nederlanders erbij: Bauke Mollema en Charlingi. Twee mannen van vakantieverleider bij: Leukemans en Bozic. Dat is mooi. En uh, we krijgen nu een geweldige sprint van het uh, peloton. Een mannetje alleen. In het groen met een ploeggenoot erbij. mannetje alleen is Mark Cavendish. En die pakt dan het resterende puntje voor die groene trui. Want er was nog precies één puntje te verdienen. Want er zijn 15 man die punten krijgen. Nou, de kopgroep bestaat uit 14 man. Peloton rijdt daar een minuut of vijf en een half. Nou, bijna vijf minuten 50 zelfs inmiddels achter. En Cavendish is blijkbaar de enige die geïnteresseerd is in punten voor de groene trui. Het sprintje van de kopgroep werd trouwens gewonnen door Kazar voor Boas van Hagen. Alweer tweede na gisteren. Derde Perez, vierde Charlingi. Dan hebben we het belangrijkste daar wel zo'n beetje gehad. Nee, het echte werk moet zo meteen nog gaan beginnen. Ik zag Johnny Hogeland net wel vooraan zitten in het peloton. In het spoor van de gele truitdrager van Thomas Veugler. En het zou zomaar kunnen zijn dat uh, die Hogeland straks iets gaat proberen als we echt gaan klimmen. De omstandigheden voorlopig dus nog ideaal. De voorsprong bijna gegroeid na zes minuten. En we hebben nog 94 kilometer te koersen. Radio 1. NOS Journal. Met net wel. De inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam. Daar is al sinds vorig jaar een besmetting met een multiresistente bacterie die niet onder controle wordt gebracht. Inspecteurs zijn nu in het ziekenhuis om maatregelen te bespreken. Er zijn al tientallen patiënten in het Maastad Ziekenhuis overleden die de bacterie bij zich hadden. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken noemt de arrestatie gisteren in Servië van Goran Hadzic een goede stap van Servië. Hadzic wordt gezocht door het Joegoslavië-tribunaal voor oorlogsmisdaden. Volledige medewerking met het tribunaal is de belangrijkste voorwaarde voor toetreding van Servië tot de EU.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 De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil een wereldwijd verbod... op het gebruik van commerciële bloedtesten... waarmee TBC kan worden opgespoord. Volgens de WHO wordt met die testen te vaak TBC over het hoofd gezien. Ze worden vooral in de derde wereld gebruikt. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 20. En met de muziek.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 Éclat de voix, autour de moi j'entends rire les poupées de chiffons, celles qui danse sur mes chansons. Guess I can't believe y'all Cheveux blancs, poupées de cire, poupées de sang. Mais de journée, vive mes chansons, poupées de cire, poupées de sang. Sans craindre la chaleur des garçons, poupées de cire, poupées de sang. Het winnende Songfestival nummer uit 1965, geschreven door Serge Kinzbourg. Dit was Frans Gal met Poppy de cire, poupée de sang. Ja, Gio, de kopgroep heeft net weer een top bereikt hè? van de derde categorie. Ja. Van, uh, Topje van de derde ja. categorie. Ja, <laughs> La Chaussée. Ja, klinkt ook niet als een echte angstaanjagende berg. Een enorme puist in het landschap. Maar het is gewoon een klim in de straten van Briançon. Je moet je voorstellen, Briançon, uh, de hoogstgelegen stad trouwens van uh, Europa. En uh, daarboven, daar torent dan een soort vesting uit. En uh, daar rijden ze in wezen naartoe, richting die vesting. En daar kwam Chavanel alweer als eerste boven. Gevolgd door uh, Björn Leukemans van uh, Vacants-Soleil, DCM. En uh, die is uh, de man die dan in ieder geval nog... Een een puntje pakken. Het peloton is inmiddels ook aan die klim begonnen. En als je dan aan de achterkant van het peloton kijkt, dan zie je dan uh, toch wel uh, Laurens Ten Dam. Met name rijden Luis Leon Sanchez. De Rabobankrenners die bemoeien zich niet echt uh, daar vooraan met het tempo. Nee, vooraan daar zitten wel wat mannetjes van Vakantie. Daar zagen we Johnny Hogeland. Ik had hem al gemeld. Misschien wel iets van plan vandaag. En daar zagen we ook weer op Ruig in het wiel van Johnny Hogeland zitten. Ruig die zijn negentiende plek in het algemeen klassement toch in ieder geval vandaag probeert te verdedigen. Of wie weet, Deed, misschien wel te verbeteren. Want dan moet hij in ieder geval Sandy Kazar zich van het lijf houden. Want Sandy Kazar zit in de kopgroep. Is de best geclasseerde in die kopgroep. Op 14 minuten en 36 seconden van de gele trui. Hij staat 21ste. Dus net twee plekjes boven Rob Ruig. Dus moet Ruig inderdaad even uitkijken wat die Kazar gaat doen. Verder geen enkel gevaar daar bij de mannen in de kopgroep. En uh, ze zijn inmiddels begonnen ook de kopgroep aan de klim. De echte serieuze klim. ...van de tweede categorie, de Col de mont -Genevre. ...in de richting van uh, Italië. Bovenop die Col, daar is de grenspost. Gisteren hebben we met de auto gedaan. Het is een mooi lopende Col, dat wel. Maar goed, het gaat wel aardig uh, de hoogte in. Terwijl nu het peloton uh, voet aan de grond moet zetten zelfs in de klim. Het versmalt daar een beetje. Ja, en dan moeten er een paar mannen in de remmen. En als je dan achteraan rijdt, zoals Laurens ten Dam... ...daar met het nummer 48, ja, dan is het toch eventjes lastig. We zien daar ook de wereldkampioen trouwens rijden. Dus ten Dam zit in goed gezelschap. Tweevoudig winnaar al in deze... Tour de France, tweevoudig etappenwinnaar Thor Husshofft. Wat een geweldenaar is het toch. Goed, peloton dus bezig aan die beklimming. De voorsprong van de kopgroep loopt wel op hoor. Zes minuten en veertig seconden. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my pain. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything.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 song van Bruno Mars. Het Radio 1 toerspel. En daar is de oria ja, Sandra. Michael Bogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een clever Van Bon, Gaat hij het winnen van Bon. Joop Zoetemelk als winnaar. Ja! Yeah! Ja, we hadden gisteren een fantastische quizmaster, Kees Huis. U moet het weer met mij doen. En u bent uh, Gerry Gijsbers. Klopt. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, ik begin er altijd mee. Ik vind hem zelf soms erg moeilijk. Hoe is het met u? Ja, soms gaat het goed en dan heb ik er denk ik wel twee of drie of, of soms zelfs vier, maar ja blijft moeilijk inderdaad. Bent u een, een, een liefhebber die elke dag, elk jaar kijkt? Ja, altijd. ja, ja Al wat al jaren, maar de laatste er... jaren wordt het alleen maar fanatieker eigenlijk. Waarom is dat? Ja, je hebt ja, het voetbal en dan heb je het wielrennen. En door het wielrennen moet ik echt zeggen... Ja, moet ik, als ik een keuze moet maken, zou ik nou tot op dit moment voor het wielrennen kiezen. Gewoon puur omdat dat zo fascinerend is. En ja, ik vind het zo knap dat die mensen ja, zo, dat, dat kunnen doen. En uh, elke dag maar weer. Ik vind het echt topprestaties. Bent u, bent u zelf ook een fietser? Ik, eh, ik fietsen wel regelmatig oh. en sinds een maand of vier heb ik een mountainbike... en dan heb ik nu ruim 3000 kilometer mee gereden. Ja. Dus ik begin okay. redelijk fanatiek te worden. Oh jee, pas op hoor. Ja. Is er is geen tijd meer voor andere dingen. <laughs> <laughs> Laten we in ieder geval het toerspel gaan spelen. Daar hebt u zeker ja. tijd voor. Hè? Ja. Uh, u weet het, hè? 90 seconden Dat krijgt u voor het beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed antwoord, tien punten. En uh, bij gelijke stand is de tijd belangrijk. Ja. De tijd gaat nu in. Vraag 1. Arnold Jansson had twee dagen het wit om de schouders. Voor welke ploeg rijdt hij? Frantageur. Vraag 2. Welke groene truiwinnaar kreeg als bijnaam de cowboy van Tashkent? Eh, um, Barov. Ab Vraag 3. Een fragment uit 1986. Daar komt die lange reisbergenaar. De Nederlander dus. Stapt op dit moment op de pedalen en trekt hier een hele lange sprint aan. En het lijkt dat Pellier het opgeeft. Hij doet dat ook. Wie is die Rijsbergenaar die hier wint van Joël Pellier? Me, nee, Kuipel. Dan gaan we naar vraag 4. Multiple Choice. De rode trui van de tussensprint werd in de jaren 80 zeven keer uitgereikt... waarvan drie keer aan een Nederlander. Wie hoort er niet in dit rijtje? A. Jacques Hanegraaf, B. Frans Maassen, C. Jean-Paul van Poppel... of D. Gerrit Solleveld? C. U zegt Jean-Paul van Poppel. Vraag 5. Met welke rugnummer won Joop Soetemelk de Tour van 1980? 51, stop. Stop de tijd, ja. ja. <laughs> U doet het net als bij per seconde wijze. U zegt zelf stop de tijd, dat lijkt me heel goed. Wij gaan eens even kijken. U hebt drie antwoorden goed. En dan is dan de tijd heel belangrijk. En die is net iets minder dan, dan uh, Arjen Pauw, die uh, tot nu toe de beste tijd had. Oh, oh dat is jammer. Uh, drie vragen goed, we gaan er even snel doorheen. U zei uh, Jeanson, de, de drager van de witte trui-francès des Jeux. Dat is uh, goed. De groene trui-winnaar, uh, de cowboy van Tashkent. Uh, Abdou Shaparov, inderdaad. Het fragment was een, uh, een lastige. Ja. De reisbergen naar die wind van Joël Pellier. We hadden het over 1986... En uh, dat was Johan van der Velden. Uh, vraag 4 gaan we naartoe. De multiple choice vraag. Wie hoort er niet in het rijtje? Dat ging om uh, de rode trui. Hè. Drie mm -hmm. keren ging die naar een Nederlander. Wie hoort er niet in het rijtje? Jean-Paul van Poppel. En het rugnummer van Joop Zoetemelk in de Tour van 1980. Nee, rugnummer 11. En zo is het. U krijgt uh, de drie boeken mee naar het huis, het boekenpakket. En uh, Arjen Pauw staat uh, tot nu toe nog steeds uh, staat hier bovenaan. Dus die uh, gaat nog steeds op voor uh, meedoen aan uh, ons um, finale spel op zondag. En dan kan je dus een fietsclinic voor twee personen van Henk Lubberding winnen. Gerry Gijsbers, viel mee? Ja, ja, best hè? Ja, ging wel. Al ja, die, die van Joop Zoetemelk, daar wist ik echt niet. En ja, 51 is vaak een bekend rugnummer van een winnaar van de Tour ja. de France. Dus ja, ik denk, dat gok ik dan maar. Maar dat wist ik echt niet. geef niks, nee. geef niks. Drie goed. Dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. zo de de zomer van in je hoofd. Mink de wil, Demasiado Corazon. Ja, op naar Italië, op naar de top van de Col de Mont-Genevre. hoe gaat het met de kopgroep? Die kunnen Italië zo langzamerhand ruiken. Het heerlijke eten hier. Als ze een beetje de neusgaten openzetten. en dat zullen ze zeker doen in die klim. dan krijgen ze inderdaad de geuren van Italië binnen. Ze zijn er bijna. we zagen juist het bord van de 5 kilometer. 5 kilometer tot de top van Montgenèvre. En dan zijn ze in Italië. en in het peloton daar rijdt Alberto Contador. omgeven door zijn ploeggenoten. in de buurt van de familie Schlek. in de buurt ook van Ivan Basso. en natuurlijk ook in de buurt van de gele trui. Opmerkelijk is daar vooraan in dat peloton in de beklimming van de Col de mont zien we zowaar de groene trui van Mark Cavendish nog gewoon lekker meerijden. Het geeft maar aan dat het tempo niet al te hoog is. Dat het tempo gewoon relatief laag is in dat peloton. Dus maken ze zich daar niet al te druk. Ik had het zojuist over dat klimmetje in Briançon waar ze een aantal jaren geleden boven zijn gekomen. Toen hadden we een Colombiaanse winnaar, Mauricio Soler. Soler die in de Ronde van Zwitserland... Dit jaar hard gevallen is afgelopen maand. in coma heeft gelegen en langzaam maar zeker toch een klein beetje weer aan het herstellen is. We krijgen weer gunstige berichten vanuit het ziekenhuis dat hij in ieder geval weer mensen herkent. En dat is goed nieuws van Mauricio Soler. Want dat zijn toch wel dingen waar je even aan denkt op het moment dat zo'n peloton door zo'n stad heen trekt. Een stad met geschiedenis. Aankomst dus in Briançon. En over geschiedenis gesproken. De laatste twee keer dat we over de Col de Montgenèvre gingen... was de Fransman die daar als eerste boven kwam in 1999 en 1996. Toen was het Richard Vieranke die daar als eerste boven kwam. En ik neem aan dat hij ook vandaag weer als eerste boven is gekomen. Want hij werkt tegenwoordig voor de Franse tv. Dus zit hij op dit moment alweer gewoon in Pinerolo. En is hij al hier bij de finish aangekomen. Hij heeft die Col de Montgenèvre al lang gehad. Ver voordat de kopgroep en het peloton daar overheen kwamen. Beiden dus in de beklimming. Zowel de kopgroep als het peloton. Het verschil is 7 minuten en 20 seconden. En onze man achter de kopgroep groep op de motor heeft in ieder geval zijn regenpak kunnen uittrekken vandaag. Ja, maar de dikke winterjas is nog wel aan, Gio, want de omstandigheden zijn al veel, veel beter dan gisteren. Toen het bijzonder nat was. Nou, dat is het vandaag niet. De zon schijnt, de lucht is niet geheel blauw. We zien een paar wolkjes, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Maar het is wel fris hoor. Het is wel behoorlijk fris in de koers. In het begin van de wedstrijd, toen in het begin van de rit vanuit GAP... had het peloton en ook de kopgroep, al duurde het lang voordat die ontstond, de wind mee. De wind is een beetje gedraaid in dat dal rondom Briançon. En men had de wind er net tegen. En dat is toch wel een behoorlijk koude wind die je dan uh, voelt zo recht tegen je aan. In de kopgroep zijn in ieder geval wel de mouwstukken allemaal weer uitgetrokken. En de overjasjes zijn ook allemaal uitgedaan. Voor zover de renners de veertien man aan de leiding die je aan hadden eerder vandaag. Zij zitten in volle beklimming dus. Laatste vier kilometer zullen het zo'n beetje zijn van deze Col de Mont-Genevre. Met uh, dus een uh, oplopende uh, voorsprong op dat peloton. En met twee Nederlanders erin we zagen... Maarten Tjalingi er net een beetje achterin rijden. Maar nu schuift hij op verder naar voren. En dat is een mooi teken. Zit een beetje in de buurt bij Borut Bozic. Een van de twee renners van Vakanselij. Leuke Leukemans zit wat verder naar achter. En die heeft dan de andere Nederlander in zijn wiel. En dat is natuurlijk Bouke Mollema. Deze mooie Col de loopt mooi geleidelijk omhoog. Het is een mooie beklimming. Ook met mooi uitzicht op Briançon, Sol. Waar het net bij die beklimming daar heel, heel, heel erg druk was. Hier wat minder publiek. En dat kijkt dus naar die 14 man sterke kopgroep. En misschien wel weer een van de Fransen strakjes als eerste boven. Dan moet het komen van Cazar, Elvares, Hiver of Chavanel. Want dat zijn de Fransen in de kopgroep van 14, die dus al een tijdje vooruit rijdt. Dan gaan we in de Radio Tour de France ook eens praten over voetbal. Want Ronald Koeman wordt waarschijnlijk de nieuwe trainer van Feyenoord. Diverse media melden dat de oud-verdediger dichtbij een akkoord met de Rotterdamse club is. Ronald van der Geer, goedemiddag. Dag Bione, goedemiddag. Blijf, blijft het bij geruchten? Nee, dat blijft niet bij geruchten. Alleen uh, het blijft in, de, uh, in het geruchtencircuit. Zolang uh, er vanuit het kamp Koeman of vanuit het uh, kamp Feyenoord geen definitieve bevestiging komt. Nee, maar, die uh, willen dat niet. Die willen niks over kwijt. Nee. Maar alles wijst erop dat de onderhandelingen in volle, ga, volle gang zijn... en dat het dus een kwestie van tijd is voordat het afgerond kan gaan worden. Ja, na verwachting gaat dat deze week wel definitief zijn beslag krijgen. Maar uh, dat dit het spoor is en dat Koeman de kandidaat is... waar op dit moment mee, uh, mee onderhandeld wordt, dat is 100 zeker. Oké, okay, dus hardnekkige geruchten, eigenlijk gewoon de waarheid. Hey, eigenlijk wel. <laughs> Alleen uh, ja, vaak wordt de waarheid pas verkondigd als, uh, als er handtekeningen op papier staan. Ja, kunnen, kunnen we, denk je, binnenkort een, een persconferentie in de Kuip verwachten... of duurt het nog even... Ja, ik weet niet wat, wat struikelblokken kunnen zijn natuurlijk. Maar uh, Feyenoord heeft uh, gezegd, uh, we gaan geen haast maken. We willen een, uh, een goede keuze maken. En we mo moeten daar goed uitkomen. Er zullen ongetwijfeld nog wat aanvullende voorwaarden zijn. Die moeten worden ingevuld. Er zullen ongetwijfeld nog wat dingen afgehandeld moeten worden. Maar ja, kijk, als, als eenmaal het uh, een treintje... hoewel dat in het kader van Koeman natuurlijk een wat uh, beladen term is... en als het treintje eenmaal gaat rijden, dan uh, komt het ook vanzelf een keer aan. En dat zal zo snel mogelijk zijn. Ja, uh, als hij tekent, dan heeft hij uh, wel uh, een top clubs gehad hè, Allemaal eigenlijk in Nederland. Nou ja, dat is het leuke eigenlijk. Uh, er is vaak natuurlijk een quizvraag van uh, welke uh, Nederlandse speler speelden in de traditionele top 3 of welke Nederlandse spelers. En dan noemt iedereen altijd als eerste Koeman. Hij was natuurlijk als trainer ook al op weg, ontbrak eigenlijk alleen nog een kruisje achter Feyenoord. Dus hij heeft dan de traditionele top 3 als speler en als trainer uh, achter zijn naam. En daarmee is hij uh, uniek in, uh, in Nederland. Als ja. trainer volgens mij alleen Hans Krij. Senior. Wat, uh, wat, wat denk jij, ja, begrijp het, uh, denk je dat het een goede stap is voor, voor, voor Koeman, maar ook voor Feyenoord? Nou, vanuit Koeman denk ik wel, uh, Ronald Koeman is, uh, heeft, heeft wel vaker laten weten wel weer toe te zijn aan een, aan een klus, aan een, aan een nieuwe club. Uh, maar dan wel een club waar hij uh, niet voor onverwachte problemen komt te staan. Hè? of Waar het eens een keer uh, ja, wat minder gaat en waar hij eigenlijk de stijgende lijn kan inzetten. Hij was de opvolger van Hiddink bij PSV, nogal beladen. Hij was de opvolger van Vergaal bij AZ, nogal beladen. En hij ging naar Valencia waar uh, de eerste boodschap was... Ja, ga maar eens even alle verdetten uit het elftal halen, want we moeten verjongen. Nou ja, dat zijn dus problemen waar hij voor is komen te staan. En nu uh, kan hij wat dat betreft onbevangen bij uh, Feyenoord beginnen. Hoewel dat onbevangen is natuurlijk ook maar relatief. Want er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd. Dus wat dat betreft, vanuit uh, Koeman, begrijp ik het wel. Een club met mogelijkheden. Een club met, uh, met potentie. waar het alleen maar in de stijgende lijn kan gaan. Wat ik eigenlijk niet heel erg begrijp uh, vanuit, uh, vanuit Feyenoord. is als, als uh, uh, Martin van Geel. Ik kan niet helemaal zijn gedachten raden. maar als je in eerste instantie Louis van Gaal benadert. dan denk je ja, dan zit je op een bepaald spoor. Ja. Maar dat spoor verlaat je wel. Als je Ronald Koeman daarna Nogal, uh, ja. natuurlijk een telefoontje geeft. Want dat zijn twee totaal verschillende, verschillende trainers. Dus ja, dat is eigenlijk wel een beetje een prangende vraag. Hoe kan je van de een naar de ander gaan? Ik, ik snap de keuze van Koeman wel. Het is een gerespecteerd voetballer geweest. Het is een gerespecteerd trainer die in Nederland toch echt de nodige succes achter zijn, zijn naam heeft staan. Ja, en hij zal, na dat verhaal heeft afgezegd, wel gedacht hebben... Ja, een, een, een tweede van die uh, statuur is er niet. Ja, die is er wel, maar die werkt al bij FC Twente. Dus zullen we een ander spoor ontmoeten. En dan, ja, als je dan in het beschikbare rijtje gaat kijken... Want niet vergeten natuurlijk dat dit een heel vervelend moment is om een trainer te zoeken. Hè. Dat gebeurt altijd aan het einde van het seizoen of gedurende de zomerstop. Maar iedereen is eigenlijk wel een beetje onder, uh, onder dak. Ja, en dan, dan vind ik Koeman wel een hele logische keuze. Ja, heb jij al een beetje wat reacties kunnen peilen? Of is dat echt nog te vroeg? Nee, uh, nou, ik weet niet of je heel goed luistert, maar je hoort wel ballen op de achtergrond. Maar dat zijn Haagse ballen. Ik sta bij de training van Aden Den Haag. Dus ik heb <laughs> nog eigenlijk heel weinig mensen uh, uh, gesproken. Yeah. Uh, ik heb net wel even contact gezocht met Feyenoord, maar die wil het dus nog niet echt uh, bevestigen. Maar het is allemaal nog zo, uh, zo vers dat uh, die reacties er, uh, er nog niet zijn. Nee. Maar, maar Koeman is, is natuurlijk wel een man uh, van naam. En ik neem aan dat dat uh, bij de spelersgroep wel goed zal, uh, zal vallen. En bij ja. de fans? Heb je een idee? Ja, dat weet ik eigenlijk, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Roos, Koeman is natuurlijk ook nog eens een keer een oudspeler van de club. Uh, normaal gesproken uh, richt men alleen maar zich op als het uh, iets te maken heeft met uh, de aardsvijand uit Amsterdam. Nou, Koeman heeft daar wel getraind en gevoetbald, maar is nooit echt een Ajax iets uh, als Ajax IT versleten. Dus ik denk dat, eh, dat, uh, dat, dat betreft allemaal wel overstijgt. En dat men meer de statuur van Koeman als. Uh als prima bevestigd uh, zal zien. Ja, heb je misschien al enig idee hoe dat dan met assistenten moet en zo En bijvoorbeeld ook met Flemings? Nou ja, daar kun je, daar kun je natuurlijk alleen maar over, uh, over speculeren nu. Kijk, wat, wat duidelijk is, is dat Flemings en Lodewijk, degene die, die nu dan de scepter zwaaien na het afscheid van Mario Been, ja, die worden natuurlijk gezien als, als protegees van Been. En uh, het vertrouwen wederzijds zal niet zo heel erg groot zijn. Um, er zal een oplossing moeten worden gezocht voor Flemings en, en Lodewijk... die toch ook wel hebben aangegeven van... ja, uh, kijk maar, we zullen niet zomaar opstappen... maar als er een vertrek uh, te bespreken is... waarbij wij uh, waarschijnlijk wel gewoon geld mee krijgen... dan is daarover te praten. Ja. En dan kan ik me zo voorstellen dat Koeman een staf zal inrichten... met uh, Jean-Paul van Gastel. Nogmaals speculaties, hè, maar van Gastel die eigenlijk al assistent wilde worden... en uh, natuurlijk groot aanzien heeft binnen Feyenoord en de coming man is dat je die onder Koeman zet met Giovanni van Bronckhorst... Ja, dan denk ik dat je een aardige stad hebt. En ik denk dat het die kant wel eens op zou kunnen gaan. Dankjewel, Ronald van der Geer. We houden dit natuurlijk voor u in de gaten. We gaan vast nog praten over voetbal in de Radiotour. Maar straks, na drie uur, gaat het voornamelijk weer over de zeventiende etappe in de Ronde van Frankrijk. Ze rijden naar Italië en ze krijgen nog wat bergen voor de kiezen. Graag tot na het nieuws van drie uur. Tot zo. Nee,